Ja, want wij gaan nu even het dier van de week bekend maken Onder het nummer van David Getta en uh, afro <laughs> En Carmen Schat, sinds wanneer zie jij? Met uh, pan en, sinds, en sinds wanneer goed <laughs> Ik denk dat dat er achteraan kwam maar Ja, ik kan dat zeggen dat zeg, ik niet, he, ben. dat zeg ik niet Ik hou van je, dat weet je het kost me mijn kop. Nee, hey, niet die van jou. Nu die van mij. En mijn microfoon. Hallo. Maar het dier van de week. Oh, wacht even. Ik zit erin. Oh, Alweer. Ja. <laughs> Wat? De... Zacht, hè? Hallo. Wacht even. Wat is dat? Het regen? Nee, het is een concertapplaus. <laughs> Ja, oké. Okay, maar uh, jij doet het dier van de week. Zegt u het maar. Hallo, nee, die wil ik niet. Alsjeblieft. Kun je het lezen? Goedenavond. En welkom bij het dier van de week. Ik kan het niet lezen, maar ik denk... Alsjeblieft. Nee, het is de sterneusmol. Oftewel. Een condilura tristata. Netjes, netjes. <laughs> en ik ben dyslectisch, maar Latijn kan ik. Het is een kleine Noord-Amerikaanse mol die voorkomt in het oosten van Afri Afrika. Canada. Canada. Afrika? Hoe kom je nou in Afrika? Het <laughs> ligt een andere kant van de wereld, man. <laughs> Ik heb een andere soort dyslexie. <laughs> oosten van Canada en het noordoosten van de Verenigde Staten. Het is de enige soort in het geslacht Condilalura. Condilalura. <laughs> Beschrijving. De stermo is bedekt met een dikke zwart-bruine, waterafstotende vacht. Het dier heeft een lange dikke staart en de grote graafhandige poten. Deze staart dient als voedselreserve. Voedselreserveren. Reserve. Reserve. Reserve. <lacht> nee. Voor het broedseizoen <lacht> in de lente. <lacht> een volwassen stermo is 15 tot 20 cm lang, weegt ongeveer 55 gram en heeft 44 tanden. De stermol dankzij naam aan zijn ster van voren en van achter met van 22 vleesachtige tentakels aan het einde van zijn uit. We werken. Nee, we gaan het even over die sterren hebben. Daar mag ik het over hebben. Oké, okay, ja. De tentakels van de ster zijn bedekt met ongeveer 100.000 kleine pastorganen organen van ijmer. Ik las tastorganen, maar dat kan niet. <laughs> Het zijn tastorganen. Oké. Okay. Er worden gebruikt... <laughs> Dit programma D wordt gewoon gemaakt door twee deflecten. <laughs> <laughs> Stop. Top man. Hey lol. Oké. Okay. Je lele Je Er worden gebruik gemaakt... Hallo? Er worden gebruikt... En worden gebruikt bij de bliksemsnelle identificeren van voedsel op de tast. Andere soorten mollen hebben deze organen van emer, emer ook. Maar niet in die mate van zo gespecialiseerd als bij de stermol. Hey. Oké, okay, we gaan verder. Dank u wel. Dank u. Yes. Ga jij het even over je leefwijze even, alsjeblieft? Uh, mijn levenswijze. Nou, ik eet nee, veel. Nee, die, oh. van, die <laughs> van die mol. Men weet slechts weinig over het sociaal gedrag van deze soort. Ja, daar denk ik toch niet praten. joh. Sure. <laughs> maar men vermoedt dat hij leeft in kolonies. De dus thermo leeft in natte gebieden en eet... Stop eens, stop eens. Amber, ga jij eens even verder. Pak de microfoon ga even verder. Oké. Okay. Nee, ik kan ook daar duidelijk. <laughs> Applausje voor Amber. Ik we wel in de microfoon praten? Ja. Hallo? Uh, de stermol leeft in natte gebieden en eet aquatische insecten, wormen, weekdieren en kleine vissen. Hij is een goede zwemmer en kan fourageren tot op de bodem van meren. Net zoals de andere mollen mollenglaaf de stermol tunnels om in te jagen die vaak onder water uitmonden. De stermol is dag en nacht actief en blijft actief tijdens de winter. Oh, stop maar. Patrick? <laughs> dus doorgeven, doorgeven. Kijken welk niveau jij hebt. Deze dieren. Ik selecteer het even voor je. Ja, ja, ja. Dit is jouw stuk. Dank Goedenavond avond. <laughs> Deze diertjes paren in de late winter of de vroege herfst. Punt. <laughs> Hoofdletter. De vrouwelijke stermol heeft een nest van vier. Dat is een na de drie of vijf jongen in het vroege voorjaar of de late herfst. Punt. Deze morgen wordt ook... Ja. Als ja. Hallo. Hé, hey, de tijd is om. We moeten verder. Ja, nou, dankjewel, Dit was de stermol. Uh, en uh, Patrick, zet uh, hem op Twitter. Uh, oh. Hebben we alvast een nummer? Oh, nee, ja. eventjes. Uh... Ja, dankjewel, Patrick. En nu... Wacht even, man. En nu val... ook. Nee, ho. <laughs> ja, ook. ook. <laughs> maar nu voor uh, Patrick. dit nummer. Agree, man. Fuck you. Wat? Fuck you, <laughs> I still agree. <laughs> uh. Wat? Geen mop. ken je dat niet van uh, Dick van Brazio? Nee. Niet? Nee. Oh God, vertel. Nee, nou, dan doen ze het altijd. uit. Hij, ja hoor, daar ben ik weer! Oh, leuk hoor, Bim, dat we je weer zijn. Ben is de kopie! Ken je dat niet? Nee. Nou, Kevin, tik hem aan nou, hoor. Tik hem aan! Yeah, <laughs> nou, ik, ik denk, ga ervoor, maar... De ja, is de Ja, wij gaan naar boven, want de dames nemen het van ons over en hebben een mooi voorwerp. Dus ja, leuk. Tot uh, zo. Neem jullie de tijd op. nemen jullie de tijd op Ja, ja, wij zijn vrouwen, wij We zijn bij Wel een beetje blijven praten, hè? blijven praten ja, dus bij ja, okay. nou, Zo. Nou, de rollen zijn dus weer even omgedraaid. De mannen zijn erboven. En vrouwen nemen de studio al over. Ja. Dat is natuurlijk wel het allerleukste. Natuurlijk. We hebben een heel leuk voor haar. Namelijk. Zullen we er van pappen of houden het nog even ruim? Nou, ja, zeg het ja, maar. We gewoon. zeggen het wel gewoon. Ja? Het is een haakje van een kapstok. En ja. aangezien mannen daar niks van snappen, dachten wij, dit wordt hem. Dus, nou Roos, ga klaarstaan met de. Nee, doe En eh. Uh, Anders sturen de eerste naar beneden. Ja, oké. Okay. Maar zo blijkt maar weer dat vrouwen eigenlijk gewoon veel slimmer zijn. Ja, jullie hadden het snel, snel geladen, hè? Ja. Hallo. ze staan dus gewoon even gewoon te luisteren, hè? Echt? Dat gaan dus gewoon niet. Dus we hebben nee. eigenlijk nog een reservevoorwerp. Deze vertellen wij pas straks. Ja. Ja? Gaan we ja? moeten het van het houden? Ja. Nee. Maar weten we zelf wel wat het is? Nou, het dus. voorwerp is klaargelegd. Maar ja, wat is het? Ja, wat is het eigenlijk? Ja, ik weet het een beetje, ongeveer. Kijk, en we gaan natuurlijk okay. niks zeggen. Want nee. ze spelen namelijk de hele tijd vals hier. Dat blijkt wel weer. Oh jee. Ja, het duurt wel met die oh jee, straks valt ah. hij van de trap met die blinddoek. <laughs> nou, wordt beneden toch pas omgedaan. gedaan? Nou, dat weet ik niet eigenlijk. je <laughs> daar van de trap afgegooid, dit? Nou, de klap kwam wel hard aan, maar... Uh... Oké. Okay. Kijk, ah. ja. daar hebben we Kevin. Pas op, opstapje. Op stapje. Ja. Oh, we hebben <laughs> geen stoel voor je klaargezet. <laughs> maar je bent wel soepel in de heupen. Je mag nog wel zitten ook. Ja, wil dat uh... Oh, ik dacht dat is een bril. <laughs> nou, kom maar voelen. Oh, dit was... Oh, wacht de tijd, wacht wacht wacht nee, wacht. Ik heb de tijd. Oh, heb jij de tijd? Ja. Oké. Okay. Hij ah, heeft het lastig. Hij ah, heeft het moeilijk. Wat het? Ja. <laughs> <laughs> uh, uh, ja. Dus is uh, voor de microfoon volgens nee, mij. Nee, bijna, nee. maar niet helemaal. Dan ja, moet Mora verklaren. Ja? Ja. Nee? <laughs> Van Mora. Oh nee, ik wacht. Gevoel. Van Gitta. Ja. <laughs> ja, <vind> <laughs> Maar ja, en als die mannen daarna weer niks van snappen, dan doen we maar ja. degene die dichterbij komt hoor, want anders zitten we hier om twaalf uur nog. Ja, uh, een klein dingetje voor je Dus ik weet het <laughs> Nou, dat was wel heel warm. Uh. Nee, ik hou hem uh, voor bij de Japan. ik weet het niet. Nee, nou jammer jongen, je hebt het niet gewonnen. Maar, je kwam wel aardig in de richting. Ik uh, denk dat het... <laughs> ja, dat Nee, jammer. de nee. Nee. tijd nee, is voorbij, is? we houden het nee. op één minuut, nou, niet nee, graden. We hebben onze bouwvrouw Wendy. 1 minuut 10, maar we zullen bij de 1 minuut 10 bij iedereen wel stoppen, want ze zullen het allemaal wel niet raden. Ja, ik ga de volgende halen. bent erbij. Ja, ik ja, blijf ja. natuurlijk Heel wel even we op je plek zitten. Dat uh, snap je wel, hè? Vind je het zo moeilijk dan? Ja. Waarom? Dat was, dat was dat. Een, dat dat. een beetje makkelijk. Ja, nou, een beetje praten en zo. Uh, niet, uh, dat is hartstikke makkelijk. Ja. Maar ik moet zeggen dat je best in de gaten of in de buurt kwam van... Ja. ja. Ik ben benieuwd of Robbie het weet. Uh, ja. Die zo achterlijk uh, als nee. een uh, achterlant van een varkenjocht? Nee, is is nou, ja maar iets wel technisch, team. Robby best slim. best team. ken jij hem niet zo goed, hoor. Nee, ik <laughs> denk dat je van profiek. hem nog wel uh, raar staat te kijken. Nee. Ja, maar nou, eerst komt Patrick. Ik nou. nou ja, die weet het al helemaal nou. niet. Die je. Tien je minuten later, nou, dan... Ik ben benieuwd. Kruid! <laughs> en Niks weer schrikken. hè. Dat is zo leuk. Ja, zeker. Uh, Oké, okay. okay, de tijd gaat nu in. Ja, hier is hij. Ja, oh, hij heeft hem vast, hij heeft hem vast. En, oh, Siem gaan door de bochten, Siem gaat door de bocht? Ja hoor, Dan gaat -ie. hij al. Oh, hij ligt eerst. <laughs> Wil je wat zeggen? Ja, ja, wat is het? Het is een aansluiting voor een, voor een is microfoon. Het? Is de aansluiting voor een microfoon? Bijna, maar niet helemaal. Waar komt dat nee. nee. Godverdomme. Of mag ik alleen een televisie zeggen, godverdomme? je nou, nee, mag, mag alles. Mag oh, ja, je het mag nou alleen. Oepsie! Weet je het al? Weet je Nee. Je hebt nog 30 niet, seconden. Gewoon niet. Nee, ik dacht dat jullie technisch waren. Ja, nou, weet ik wel. Lekker technisch. Zo zie je maar weer: vrouwen zijn altijd slimmer. En beter. Dat blijkt En weer. beter. Het is, het is niet iets voor de radio. Nee, het is niks voor de radio. Het voor de radio. Nee. nee. Er is ook nog een leven buiten radio, Patrick. Oh. Nou, het is ook niet voor de auto. Nee, want dan nee. heb je het geweten. Nee, dat, weet, dat weet ik niet meer. Moet je van uit, auto? Nog tien seconden. Nee, ja. Nou, mag ik het opgeven? Nee. Ja, het tien seconden. Nee. Oh. Nog vijf, vier, ja, drie, twee, ah, ja. één. Heel laat ah. op de tijd. Ah. <mauw> ja. Kom even naar de studio om Patrick te troosten. Ja. Dikke tranen van verdriet. Zij zei ik ook toch? Van een of zo? <laughs> dat heb jij niet gezegd. Niet? Nee. nee. Jij ja, niet dan had jij volgens mij persoon leverworst uh... hier horen. Dat hebben je wel gezegd hoor. Nou, die leverworst... Die was ook wel makkelijk Oké. Okay. Oh, nu, last maar dat Ik had het niet gezien, maar... <laughs> Zeker ja. is het ook heel moeilijk om te zien met een, uh, <totstutters> een blinddoek om je ogen, maar... Ja, ben je er klaar voor? Kom maar op. Nou, dan hebben we Pas het Pas op voor het opstapje. <laughs> dat gaat wel worden. Oké, je zitten. Waar oh, is die microfoon. Hallo. Ja? Hey, wat doe je? <laughs> <laughs> gaan we. Oké, okay, kun je me horen? Kun je me horen? Hallo, hallo. Ja, ja. De tijd gaat nu in. Oeh, nee, dat niet. Ja, dit is een overloopje van een kabel. Ja? Ja! Yes! Zie je in 9,4 seconden. Ja, ik zag hem, in droog en ik zei: Hé, hey, dat is een. Uh, die de tafel. <lacht> <Ja. lacht> nee, we kwam niet bij de Dat weet ik wel. Hey. Maar Robby, je komt nu wel in aanmerking voor de gouden deel, hè? Ja. Is het zo? Hoe, hoeveel was mijn tijd? 9,4 seconden. Ja, en, hun, en we gaan allemaal 1 minuut 10 van. Nee. Ja. Dat is niet waar, we waren opgelicht. Dus, dames, <lacht> <lacht> gaan we naar boven, want wij hebben een object. Oh ja, neem hem um, over. Die gooien wij er gelijk achteraan. Kevin, heb jij er zin in? Nee. Ja, ik, hierin, ik heb een zin in hoor. heb ik afgewisseld? Ja, maar, ja, ja. Weg maar neer! Okay. Weg maar neer! Gooi die, saai maar! Ja, het is, echt, het is echt een heel gek uh, dingetje. Het ziet er gewoon echt helemaal niet uit eigenlijk. Het is wel een heel leuk spel. Het brengt wel ja. wat leuks met zich mee. Ja, maar dit mag eigenlijk niet te lang duren. Hè? Nou ja, goeie. Alleen deze uitzending lang, maar de dit is gewoon de introductie uitzending voor het Precies. appelhappen. Ik moet even het object halen. Hou jij de gastjes een beetje bezig? Ja joh, dat kan ik wel. Okay. Nee, waar we het ook nog over Nee, ik moet het object nog halen. Waar we het ook nog over gaan hebben is de... Laat Gita maar alvast de zitten. De culinaire. Roos. Roos, laat Roos maar even zitten, dan ga ik het object halen. De culinaire gaan we het ook nog over hebben zo. Niet zo heel lang, maar... Dat nog is, niks uh, voor klappen. Ja, jawel, wel. Een komt eraan. Dus. Een klein beetje. Dit ja. is uh, volgende week uh, 24, 25, 26 juni. Ja. Op het gasthuisplein hiervoor. En er staan uh, an, ja, heel veel tentjes gewoon. En als ik de plattegrond er even bij heb, staan er uh, 20 te 21 tentjes van uh, ja, <racht> vanaf uh, Holland Casino naar RMX, Riesseunzee, Philoxenia, Brieus Walter. Uh, Grand Café XL, Chin Chin met, met drinken, Café Kopen met koffie. We zijn we Nou echt, het, is, het wordt super leuk, maar we komen zo direct door, uh, nog op terug. Maar nu, Oeh, voor Wat oh wat, wat oh wat. Wat oh wat is dit? Ik heb geen idee. En We moeten hier nog eerst eventjes de tijd. Uh... Het zijn nog geen vieze dingen. Nee, ik heb het in mijn hand. Wie weet, weet, weet, weet, weet. Echt hoor, ik meen het. Moet ik de tijd? Ik krijg toch ook geen stroomschop of zo? Ja, sowieso. Ja, uh, Rob, doe je broek weer naar beneden. Oh, wat hoor, wacht even. Ik vind het één. Wacht. Wat doe je dan? Nee, ga Hier, Hier komt hij. Dan krijg je dus je benen. Je tijd gaat nu in. Oh, god. Wat is dit dan? Die vrouwen hebben wel wat zuidramen. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak ik heb geen idee. Het lijkt wel op een uh, schuurmachine, maar nee, Nee. Dat zal het zijn. Laai. Laai. Ik weet het niet. Kun je het ook aanzetten? <lacht> Natuurlijk kun je het aanzetten. Zet het eens dus aan, misschien herken ik het geluid. Wacht even, wacht even. Of maakt het geen geluid? Je schrok een beetje. <lacht> zal ik hem weer uitzetten? Ik weet nou nog steeds niet wat het is. Hoeveel tijd heb je? Anderhalve Eén minuut. 110 hè? Nee, 110. Ja, maar ik weet gewoon niet wat het tic is. Tik tak tik tak. Jullie maken me zenuwachtig. Ja. Oh nee, <laughs> Wat is het nou? Wat is het? Hallo. Oh, maak ik het nu stuk? <laughs> ja. <laughs> Raad de appel. Mag, hou je hand eens op. Oeh. <laughs> Twee. Een sondering Ja. Binnen de tijd. Oh. Ja, ja, ja, ja. Eén minuut tien. Dus je schoot er alsnog niks mee op. Niet Oké, nou komt het. Wie gaan we omhoog halen? Wendy gaat hem halen. Ja. Oh ja, kut. Ja, ik Maar kijk, pak jij eens die microfoon erbij. Want wij gaan het straks over culinaire. En Kevin heeft van ons het culinaire krantje meegenomen. Ja. Ja, we moeten het wel een beetje over kunnen hebben, natuurlijk. Ja. De lachende zeerover, staat die er ook op? Ja, ja, zeker, zeker. Kijk, het gezellige organisatie, team. Oh. ja, het is de tweede editie alweer. Derde. Tweede. Derde. Er staat de tweede editie op. Oh. Hallo, Gitta. Hallo, Gitta. Gitta komt net binnen. Gitta, dit is zo leuk. Heb je hem opgeschreven? Roos, 1 minuut 10. Is ja, ja, dit, dit, is, dit, is, dit is het voorwerp. <laughs> ha hallo? Dat was een ja. <laughs> Oh, dat ben ik maar niet. We hoorden worden. net ook al heel veel ritsgeluiden. <laughs> Daar komt het. Gitter gaat het oh. voorwerp. Wacht heel even. Ho, ho, ho, ho! Het Kevin, uit. maak het even een beetje spannend. Ja, ik wil niet dat rare dingen zitten hoor. Nee, dat gaat ook niet En je tijd gaat nu in. Dit is het? Dat ja. is het. <laughs> Hij moet wel even wat zachter. Ik weet niet, uh, Rob, ga jij dat doen? wat is nou? Is het de soldeerding? Ja, ja, dat is het. Dat vrouwen, dat ranen. Sorry vrouwen. 16, uh, 16 seconden en 9 honderdsten. Gitta, 16 seconden en 9 honderdsten. We hebben er nog twee. Maar je moet hem onderzoen. Dus hem zo zet. Ik moet ook gaan. Ik ga niet terug. Stel. <laughs> Kijk, wat, wat heb jij nou in vredesnaam opgezet? De bank. Oh. Oké, okay, daar komt hij. Dit is het aanknopje. Okay. Dit is het schuifknopje. Die hoor je niet. Als men het is dan uh, raadsnummer. Als ander is dan. Uh... Oké. Okay. Dit is Windy. Aka Carmen, Electra. Hey, Carmen, wat doe jij hier? Oh. <laughs> Daar komt het, hè? Dit zou voor jou... Onze diagnose is dat dit heel makkelijk voor jou is. Ga maar zitten. Ik pak je hand. Kom maar, hoor. Ja, oh, wat is dat? Wat is dat? Oké, okay, ho. Als ik jouw handen loslaat, dan gaat je tijd in. 3, 2, 1... Oeh, daar gaat ze. Nee, nee, nee. Dit is het. Hier. Dit. Dit is het? Ja. Oh. Vertel, wat voel, je? wat voel je? Ja, ik voel een kabeltje. En een kabeltje. Ja, het is radio. We moeten het een beetje en beschrijven. een kabeltje. En een bakje. Beschrijf Wa de kleur, beschrijf ja, de, de kleur. Op de, oh ik wacht, ik zit ook een knopje aan? Moet je horen. Maar ik zal hem even in elkaar zetten, want hij is nog niet goed. En dan maak je daar. Oh, je bent geweest. dat het zo lukt. Je, Nou mag jij. <laughs> oh, even vrij Rootreina, even wrijven. Ah! Je hebt hem goed. Je hebt hem goed, het is een soldeerbaar. Ze heeft het in 48 seconden 1. Ja. Je gaat het goed. Ik ben zeker niet klaar. Jij hebt een voordeel, jij bent elektricien. Ja? Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan nu naar Amber. Ik denk dat Amber het niet weet. Hoe weet je dat? Om. Omdat hij daar niet zoveel mee heeft uh, gewerkt. Oké, okay, nou daar komt het. Patrick is Amber aan het halen. Met een lekker onderdonetje. Robot well, Rock. Ja, lekker hoor. Met een beetje een twist van Kevin. Oh, kijk, wij hebben Amber. Amber. Amber gaat vandaag het, het object raden. Hoop ik. Je hebt 1 minuut 10. Ja. Ben je er klaar voor? Ho, nog niks aanraken. Ho, ho. Als ik ja zeg... Valspeler. Als ik ja zeg, dan gaan we beginnen. Ja. Nee. Ja. Nee, ja. Ja, ja. ja. Huh? Rechts, rechts. Naar voren, en naar voren. Link. Oh link. Kijk, link. kijk hier. hier dan. Sorry. <laughs> wat voel je? Uh, is er, uh, wat is dit? Wat ja, moet jij gaan? Oh. Solderen of zo? Ja! Een solderen of zo. Oh. <laughs> Zoldeert hij staat echt verbaasd gewoon! die kom, hij is echt verbaasd! Maar wie, <laughs> wie ah, okay. heeft er gewonnen? Ah, leuk. Dit was 21.8 Gitta Corona. gewonnen Het slagersmeisje Het slagersmeisje heeft gewonnen Tweety Woe! Gitty! Tweety Gitty heeft gewonnen voor deze dag Dus jij staat in het klassement, iedereen staat in het klassement Ik ja, heb een troostprijs uh... Ja, troostprijs dat, dat je weer weg mag Ik het niet als snelste bent De bouwvrouw! <laughs> Ja, maar bij mij was je uit elkaar gehaald. Ja, maar jij doet aan de elektriciteit. Ja, en, en dan moet ik het in mijn door elkaar. <totstuken> <Huh? totstuken> ja, ja. Oké, okay. hebben we een lekker nummer, Kevin? Want dan gaan we lekker verder. Want het, eigenlijk is jouw moment al eigenlijk. Maar we, we doen er even een nummertje. Heb je al wat? Hij heeft wat, Rob. Hij heeft wat. Dankjewel, Patrick. Hallo? Hallo? Jo. Gooi die schuif omhoog Patrick. En die andere omlaag, die drie naast elkaar. Dank u. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long, caught somewhere between. Man me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 love, out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking 'bout tomorrow, singing "Sweet Home Alabama" all summer long, singing "Sweet Home."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 Drukt zich naakt tegen me aan En ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag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 Ik zou zo graag twee armen vinden die me lang en lief omhelzen zouden. Ja, we gaan erin. Maar hij ja. weet wel. Hij wil niet, hij wil niet, jongen. Een jongen, hij wil niet. Ja, daar heb ik niet voor jullie gezegd. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem. Even nodig. Nee, dat kun je niet, ze, niet doen. Oh. Maar wij gaan het even hebben, nog even een paar minuutjes over culinair. Ja, culinair, die hebben mijn boekje gehad. Heb ik jouw boekje? Nee. Weggelegd? Vertel. Hoogtepunten, vertel. Het hoogtepunt 1: Nummer 1. Het is de tweede editie van de Culinair Krant. Excusez-moi. Dankjewel. Het is er voor de derde keer? Ja, het is de derde editie van Culinaire. En het is de tweede editie van de krant. Nou, heel verwarrend hoor. Ik wil wat uh, leuks vertellen. Verstel. Want het is ook maar een beetje mijn organisatie. Waarom? Nou, niet de culinaire, maar hetgeen wat er op culinaire gaat gebeuren. Ik ja. ben er niet bij, want ik kan niet. Maar, er is een uh, poppentheater in het antwoord en die gaat spelen dat is eigenlijk een... van recreade, het stampen af van de recreade, maar we hebben een, uh, een poppentheater gekregen. Dus, maar ze gaan spelen op vrijdag, zaterdag en zondag, vijf voorstellingen. Vrijdag om zes uur, zaterdag om vijf uur en om zeven uur en zondag om vier uur en om zes uur. Oké. Okay. En de prijs is één kop. Oh, ja. Maar ga eens even naar het plattegrond. Wie doen er nou eigenlijk allemaal mee? Ja, nee, dat zou ik even zeggen. Ja, ik, ik vind, wil ik wel vind zeggen het hartstikke het dat leuk. Dat, uh, poppenkast. ik ah, op. De wat? haven van Zandvoort en Bies Club 10 zouden ook meedoen. Maar die doen niet mee. Die sta, zouden staan op... Die staan hier voor de deur dan. Stom, zouden hier staan. Voor de deur. Ja, op 11. Nee, dan zouden ze hier uh, naast het uh, naast museum. Ja. ja. Maar die... Hebben helaas moeten besluiten dat ze niet meedoen Omdat uh, de haven van Zand voor de keuken is afgebrand Ze konden het niet meer opbrengen En dat, uh, de hersteltijd zal zeker 2 à 3 maanden in beslag gaan nemen En 10? 10 zou het samen doen met oh, de haven okay. En ze konden niet, uh, hij kon het niet alleen aan Oké okay. Dus Maar wie, wie staan er nog meer in het lijstje? Nou uh, Breeze bij Walter is volgens mij helemaal nieuw Op culinaire Breeze, waar zat hij ook al in? Het uh, oude meisje. Meijershof, ja. Waar zat hij ook weer? Uh, bij de Engelbertstraat. Waar zit dat? Tegenover de Dirk van der Roek. Ah, ja, ja, ja, bij dat hotel. Ja, die doet volgens mij voor het eerst mee. Ja. Ries aan zee, ook voor het eerst, dacht ik. Ja, geloof ik wel, ja, ja. Nou, dan uh, Sheila's broodjes en uh, internet doet ook voor het eerst mee. Shayla. Shaila, sorry Shaila's, Shaila's broodje en. Shaila, Shailala Oké okay. Die zit hier aan de overkant Ja, ja dat weet ik uh, Nou, MMX voor het eerst Oh ja, ja Die het, is ook uh, nog niet zo lang Nee, daarom Maar zo voor het eerst Ik zeg dan toch niks, eens geloven Ja, ja <laughs> Nee, voor de rest Azuro, de Albatros Nou, voor een uh, café anders ik Ga je er ook eten? Willemsen. Dat is nieuw voor mij. Ja, Willemsen. Uh, tapasbar Piripi. Filoxenia. Erg lekker. Dat is een favoriet <laughs> van mij. <laughs> en uh, nou, de Chin Chin voor een drankje. Het middenste gedeelte. Ja, en uh, Café Alex. En uh, Café Kopen voor koffie. Nou, lekker. Als je een kopje hey, koffie, koffie wil. Koffie. Nou ja, Bries, uh, Tien en Haven zijn bekend. De Links. De links Ja, dat is van uh, wat ik hier zie van Open Golf Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Die zit naast me ouwe hier. Ja. Nou, Laura en Hardy. Hey, Laura en Hardy. En, uh, ehm, hey. tik hem aan Laure en Hardy. Ik het oh, What yes. ik, nou, tikt... uh, ik, ik heb het niet gezien Ik heb niet gezien Wat jongen, deed je? Tikt me, hij tikte mijn face <laughs> tikt, Ik tikte zijn face, tik hem aan face Yo, fuck oh. Nou, uh, voor de rest Hugo's Restaurant bij Andrea Krantcafé XL doet volgens mij voor, ook voor het eerst mee Dat Weet ik niet. Niet onder die, uh, Wel onder die naam, dacht ik nou, dan kèven ik ook een keer in Alex Jinjin. En um, ja, dat was het wel een beetje. hè? Shila dan? Uh, Shaila. Shaila. Shaila. Lali. Shaila. Shaila Oké. Okay. Uh, uh, de kassa is aan het begin. Aan alle hoeken van het evenement. Precies. Bij het gasthuisplein, bij die ene straat daar. Je hebt trouwens en... nog 45 seconden, Dan gaan we eruit. Oh, nou dan, dan, dan. <laughs> veel plezier. Woehoe, doe jij het even, ik ben gewist. Hey, tot volgende week dames en heren. Was weer super gezellig.